Burgemeester Vreeman lijkt er vanavond niet in geslaagd het vertrouwen te herwinnen van de Tilburgse gemeenteraad. Coalitiepartijen SP en VVD vinden dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Ze hebben samen een motie van afkeuring ingediend. Omdat Vreeman de gemeenteraad vorig jaar niet op tijd heeft geïnformeerd over een tegenvaller bij de verbouwing van het midi-theater. Het ziet er naar uit dat de meerderheid van de raad later vanavond voor de motie van afkeuring zal stemmen. In het duingebied tussen Schorel en Bergen is 10 hectare natuur door brand verwoest. Het vuur werd aan het eind van de middag ontdekt en was rond half tien onder controle. De politie houdt rekening met Brandstichting. Het is de vierde brand in de omgeving van Schorel in korte tijd. Eind augustus ging 150 hectare natuur in vlammen op en werden ruim 500 mensen geëvacueerd. De politie onderzoekt een schietpartij vanmiddag op de A12. Automobilisten belden met de mededeling dat een Duitser en een Nederlander in een file tussen Veenendaal en Arnhem ruzie hadden gekregen. De Nederlander zou drie keer hebben geschoten. Bij Arnhem botsten de auto's op elkaar en was er een vechtpartij. De Nederlander en de Duitsers zijn aangehouden. De Europese ministers van Milieu hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke inzet bij de klimaattop half december in Kopenhagen. De ministers beloven dat Europa in het jaar 2050 80 tot 95 procent minder CO2 zal uitstoten dan in 1990. Op een veiling in New York heeft de beroemde Annenberg diamanten een recordbedrag van 7,7 miljoen dollar opgebracht. Het veilinghuis Christie's ging uit van 3 tot 5 miljoen. Wie hem heeft gekocht is niet bekend. De opbrengst gaat naar goede doelen. De diamant van 32 karaat komt uit erfenis van de Amerikaanse filantrope Leonor Annenberg.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 Zie je het antwoord tussen het en Everything is not as it's old But the more I grow The less I know And I have lived so many The silly face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 un cuore nello stomaco un gomitolo nell'angolo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 I'm not afraid to you. Ik met je, them.